En dus stopt de aanval van AZ en zijn we 108 minuten onderweg. Staat het nog altijd 2-2. De mening van de meerderheid doet er niet toe. Het is de minderheid die beslist. Dat is Liesveld in dit geval. En dus gewoon een vrije trap voor Heracles die Breukers gaat nemen. Op eigen helft nog aan de rechterkant. Paast hem laag naar Van der Linden. Van der Linden kijkt eens wat. Ja, het zal wel weer een lange bal worden. Ja, waarom ook niet? Want er wordt gelopen door Kwansa. Kwanza kan de bal richting het grasopgebied koppen. Daar staan er twee van AZ. Dat zijn Clavan en Moysander En samen klaren ze de klus. En krijgen de bal in elk geval in de ja, veilige handen van Esteban. Die ook maar weer een lange peer naar voren loslaat. Ja, zo gaat dat in die slotfase. Benschop wil daar wel achteraan. Die bal valt wat ongelukkig voor Benschop. En Van der Linden paast hem dan terug op Telgenkamp. En die blijft inderdaad nou gewoon kalm Alsof hij al bezig is aan zijn 300e wedstrijd. In het eerste van de Irakles blijft hij keurig op de been. En trapt de bal weer naar voren. Waar AZ weer herovert via viergever. Maar Kwansa zit ertussen. En nu kan... Everton weg. Everton met Marcellus tegenover zich. Heeft hij een geniale actie in huis of laat hij het aan of, of iets met de steekbal. Tenminste, dat was de bedoeling, maar die mislukt. Ja, wat ligt er een ruimte nu voor AZ om te counteren. Ja, het is echt uh, niet meer te doen als je kijkt naar de ruimtes op het veld. Die ontstaan vanwege de vermoeidheid bij al die mannen die uh, al zo lang daar staan. En alles hebben gegeven in dat hoge tempo. Maar ook in de nauwkeurigheid van de pazing is dat nu terug te zien. Dus heeft AZ de bal alweer ingeleverd. En kan Herakles het van achteruit proberen met de Rienstra. Rienstra in wandeltempo met de bal. Wordt dan een beetje opgejaagd door Benschop naar Breukers. Breukers neemt ook geen risico. Terug naar Telgenkamp waar uh, Benschop dan wel aanzet. Trapt Telgenkamp de bal ver en wordt hij opgevangen door 4 Maar op een vervelende manier. Klavan moet het oplossen. Dat lukt niet. En Feyenoviets -fiets, uh, stuurt Bruns weg. Het is geen buitenspel. Bruns! Ja! Yeah! Yeah. Hij zit erin. Herakles op 2-3. En het is invaller Bruns die het doet. Geen buitenspel en hij had alle tijd en alle ruimte om daarna de hoek uit te kiezen als de vlag omlaag blijft. En hij doet het net iets beter dan Benschop eerder in de eerste verlenging. Hij schiet de bal aan de goede kant van de paal. Esteban is kansloos en zo staat Herakles op voorsprong. Wat een bal. Ik dacht van Feynovits. Die had gezien dat daar de ruimte lag. En op het moment dat de vlag dan omlaag blijft en het inderdaad geen buitenspel is omdat Moisander er nog staat, doet Bruns het uitermate kalm. De invaller die niet heel veel speelt is nu goud waard. Want 10 minuten is Heracles verwijderd van een finale plaats. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Almeloze Vereniging. Iedereen staat aan de zijkant van Heracles bij de bank. Wat een vreugde daar, maar ze zijn er nog niet. En de vreugde even te zien ook bij Peter Bos nog even in de herhaling in die hele bank. Guus van Lente, de teammanager, stuurt nu al die spelers weer terug. Moeten gaan zitten, maar die blijven gewoon staan. Ja, wat kan AZ nu nog? Uh, en wat kan Herakles nog? Het is nog, uh, wat is het, uh, negen minuten. Als euh, ja, ingegooid wordt door Marcellus. Aan de rechterkant. Gooit naar Gudmundsson. Die gaat richting de achterlijn. Neemt dan vervolgens aan. Komt dan weer naar binnen. Speelt Marcellus aan. Die staat in de buurt van de rechterpunt van het strafsoepgebied. Gudmundsson. Ja, slingeren maar naar voren. Speelt hem aan tegen de kont van Everton. Dan gaat die bal naar de middenlijn. Daar staat Moisander. Daar staat ook Klavan nog. Maar Moisander. Pompt hem in één keer weer richting het strafsoepgebied van uh, Herakles. Waar Breukers de rust bewaart. En terugkopt in de handen van uh, Telgenkamp. Ik zat net even te kijken naar wie eigenlijk de wisselkeeper is bij Herakles. Dat is Hengelman. Dat lijkt me geen prettige man om de penalty-serie mee te beginnen. Telgekamp trapt met een uh, lange bal naar voren. Marcellus ruimt op. Hoe lang heeft AZ nog? Nog een uh, minuut of acht, maar achter de bal aan. Het is uh, bijna niet voor te stellen dat AZ nog tot uh, scoren komt. Want het moet een Houdini-act worden. Want AZ is in die tweede verlenging eigenlijk nog niet in de buurt geweest. Daarbij Telgekamp en Iraklis doet waar het goed in is. Probeert de bal in de ploeg te houden. En dat kan je doorgaans. Aan deze elf toch wel overlaten. Want uh, dat is nou precies waar de kracht van dit elftal ligt. Als de bal binnen de lijnen blijft en er zelfs een aanval komt nu van uh, Heracles. Ja, dan wordt natuurlijk tijd gerekt. Is dat het dom te maken? Ja. Die doet het handig, haalt er een ingooi uit. Nog acht minuten. Hij uh, zweept de meegereisde aanhang uit Almelo nog een keer op. Duizend ruim. En oh, oh, oh, wat zijn zij dicht bij een groot feest. En wat zijn zij dicht bij een mooie eerste pasdag. Wat het resultaat van die finale ook zal zijn... het is in ieder geval uniek voor Heracles als het zou gaan gebeuren. Want uh, dat voorbehoud moeten we nog wel inbouwen. We spelen nu 112 minuten, betekent nog 7,5 minuten binnenknijpen. Voor alles en iedereen die almeloos bloed door de aderen heeft stromen. Maar het pijpje is, nou, dat woord pijpje is wel heel veel gevallen. De tank is leeg, alles is leeg. Het is op, op en over voor AZ. Ja, en de meegereisde fans, het zijn er duizend uit Almelo... hebben het shirt uitgetrokken, terwijl wij op zoek zijn naar een extra jas. Zijn zij van, uh, ja, door de adrenaline voelen zij geen kou meer... en maken er een waar volksfeest van. Terwijl iedereen verder in het stadion heel rustig zit te kijken... en uh, de wonden likt. Wat kan er nog in die slotfase van uh, deze verlenging? Als Paulsen de bal namens AZ naar voren moet trappen. Dat doet in een niemandsland. Nou ja, niet helemaal niemand... want uh, Duarte is daar rond de middenlijn. Pas terug naar Van der Linde, Van der Linde Breukers. Nu gaat AZ toch nog de vierde adem vinden... om uh, uit te kunnen storen. De bal van Breukers gaat naar voren en gaat helemaal richting de cornervlag van AZ. Maar is ergens onderweg al uit geweest. En dus mag Paulsen namens AZ gaan ingooien. 30 meter verderop waar Paulsen nu gooit op de middenlijn. Probeert daar uh, Goedmanson te bereiken, maar dat lukt niet. Nee, het was Valkenburg, maar dat lukt ook niet. Dan gaat Benschop omhoog. Ja, het lijkt uh, toch echt over en uit te zijn voor AZ. Want uh, ook na de goal van Bruns is Heracles gewoon beter. En gaat nu de vlag wel omhoog op het laatste moment voor de doel te de maker Bruns. En AZ heeft geen tijd om te klagen, doet Bruns weg. Liesveld ziet het niet en laat dus doorgaan als Marcellus de bal heeft. Marcellus speelt in op Martens. Martens moet haast maken. Heeft aan de rechterkant Goedmondstom bij zich, maar ook Martens is onnauwkeurig. Krijgt wel een herkansing als de bal in eerste instantie onderschept wordt. Maar her opgejaagd en maar her van de bal gezet. Ja, hij raakt eens ruikt. De finale en gaat op weg naar misschien wel meer dan deze 3-2. Gaat misschien wel op weg naar de definitieve beslissing als Courier de bal heeft aan de linkerkant. Strafschapgebied in. Of gaat hij schieten? Hij legt hem breed. Dan komt de volgende kans voor Feyenovic. En Everton. Oh, die bal hommelt net naast. En dus de volgende kans voor Heracles om zeep geholpen. 4-2 zou helemaal einde wedstrijd betekenen. Dat is het nu nog niet. Vijf minuten nog op de klok. En wat zal het spannend zijn in Almelo voor de mensen die zijn achtergebleven daar. En kijken naar deze wedstrijd. Het bereiken van de finale is al een waar volksfeest. Laat staan als men nog enig recht van spreken heeft in die finale. Zover is het nog niet. Want AZ heeft balbezit via Maher en Benschop. Maher en Benschop. Benschop gevonden net buiten het schassoepgebied. Het schot geblokt door Van der Linden. Opgevangen door Gudmondsson. In de as van het veld. Hij speelt naar 4 geven. Het gaat breed naar Maher. Het kan nog verder breed. Ja, Het kan ook naar voren. Naar uh, Valkenburg. Vindt aan de linkerkant de vrijstaande palsen. Moet nu een voorzet geven. Komt laag. Valkenburg gaat hij het weer doen. Valkenburg is nog altijd in balbezit. Komt uit bij de achterlijn. En wordt dan de voet dwars gezet door, wie uh, is dat? Rienstra. En dan werkt Beukers die bal weg over de zijlijn. Houdt Azet wel even druk op Herakles, want het mag gaan ingooien. Vlakbij uh, de cornervlag, aan de linkerkant, worden verre ingooien. Ongetwijfeld van Klavan. Klavan probeert de eerste paal te bereiken, maar laat de bal een beetje uit zijn handen glippen. Valkenburg zet het hoofd er aan, er tegenaan. Daar komt hij weer, Marcellus, ja. Probeerde het in de eerste verlenging al, dat was niks. En hetzelfde resultaat hier. In De tweede verlenging is hij niet de technicus die een volley de kruising inschiet vanaf een meter of 25. Wat een actie, een goede actie van Valkenburg. Die toch dicht bij een treffer was, maar wilde doordribbelen. Het over te veel schijven wilde doen waar hij gewoon eerder had moeten schieten. Nu is het een doeltrap voor Heracles. En Telgekamp is slim genoeg om daar zeeën van tijd te nemen. Ik denk dat hij ook nog gewoon een gele kaart gaat pakken straks. Dat kan hem echt niks schelen. De kans dat hij die finale kiopt is toch al klein, want tegen die tijd is pas weer terug. Telgekamp. Wel een uitstekende keeper geweest bij Herakles dat nu komt met Feynovic. Feynovic paast de bal naar Gaurier aan de linkerkant van het veld. Bal aan de voet wordt achtervolgd, maar is Moisander kwijt. Gaat nu richting de achterlijn, gaat nu richting het schapslopgebied. Nog altijd die aanvaller van Herakles. En dan is Moisander daar als keeper bij om hem toch de voet dwars te zetten. En voorkomt ook een corner. Maar hij ja, met een lange bal over Benschop heen. Komt terecht in de defensie van Herakles. Halverwege de eigen helft. Rienstraat, Telgenkamp. Het is nog 3,5 minuut als de keeper van Herakles bezit. Heeft ...en een roei naar voren doet en die komt terecht op de helft van AZ... ...in de voeten van Moysander die opgejaagd door Everton... ...die overigens ook kramp heeft, de bal terug speelt naar zijn keeper Esteban. Een collega van ons, presentator van de zondagavonduitzending... ...die ongetwijfeld nu het uh, niet meer heeft. Tom Egbert, supporter van uh, Heracles. zal een van de velen zijn die in spanning de laatste minuten beleeft ...als uh, Paulsen nog een keer aanzet voor AZ en een hoekschop verdient... Iedereen en alles mee naar voren. Misschien Esteban ook wel. Nee, die blijft nog staan aan de kant van AZ. Als Maher die hoekschop gaat nemen, 117 minuten onderweg. Drie minuten nog in deze tweede verlenging. Maher met een indraaiende in bal. Clavan heeft zich gemeld. Benschop beweegt als de hoekschop daar komt. Indraaien bij de eerste paal in het zijnet. Maher helpt deze hoekschop omzeven. Het zagrijnige gezicht van Martin Haar die de bui voelt hangen. En straks naar boven moet. Om daar uh... Verantwoording af te leggen. Ja. Ja. En dat zou ik niet graag doen. Telgenkamp krijgt een gele kaart voor uh, tijdrekken. Dat kan uh, Telgenkamp hebben. Omdat het uh, zijn eerste wedstrijd is in uh, de beker. En uh, hij dus nog niet op een uh, gele kaart stond. Nou, lekker tijdrekken zou ik zeggen. Um, je ziet trouwens wel dat nu ook last heeft van de spieren. Dat Everton niet meer kan. Oftewel iedereen snakt naar het einde. Nou, Everton gaat nog een luchtduel aan. Dat doet hij met uh, Mooijzander. Mooijzander wint. Kijk, Everton kan niet meer. Die, die kun je niet meer diep sturen hoor. De bal gaat terug naar Esther. Uh, Lange bal van Esteban weer op het hoofd van Bruns. Vervolgens is Clavan vlak voor de middenlijn degene die een lange bal loslaat. Telgenkamp komt uit zijn goal en pakt die bal op de rand van zijn eigen strafschopgebied. Het gaat langzaam, hoort de tijd voor iedereen die uit Almelo komt. Het is nog twee minuten als Telgenkamp de bal weer in het spel brengt. 120 seconden tikken weg. Er zal toch niet veel, misschien wel niets meer bij gaan komen in deze tweede verlenging. Als het balbezit is voor Herakles, maar ongelukkig over de zijlijn wordt gewerkt... En dus heeft AZ de bal terug en is uh, Gudmonson er misschien vandoor. Maar Looms met een uiterste krachtinspanning krijgt uh, het been tegen de bal. En daar doet Liesveld iets heel vreemds. Ja, maar hij heeft wel gelijk. Want van Gudmonson raakt de bal nog aan. De grensrechter durft er daar niet aan. Maar Gudmonson raakt die bal nog aan. Maar de grensrechter geeft gewoon een ingooi aan. Ja, de zet, en, en ik denk dat Liesveld gelijk heeft. Ja, dat uh, is me duidelijk dat jij dat denkt. <laughs> de, ik denk, ik maak mijn punt even. Ingooi, dat is je geluk. De ingooi is voor Looms. <laughs> en Looms neemt uh, zijn tijd... Nog anderhalve minuut, 90 seconden. Nog minder zelfs voor Heracles als Looms ver gaat gooien. Kan Marcellus die bal opvangen? Nee. Dat kan iets wel. Prachtig, zoals hij die bal vasthoudt. Feyenoord. En nog mooier hoe hij Duarte bereikt. Duarte ook niet van de bal te krijgen. Duarte is er langs. Duarte moet afgeven of wil hij het zelf doen. Geen overtreding, dat leek me er dan wel heen. En als Valkenburg de bal teruggeeft, komt hier Bruns. Dit moet de beslissing van de wedstrijd zijn als Bruns die bal voor krijgt. Nee, dat krijgt hij niet. Mooi Zander er nog tussen. Ingooi voor Heracles. Bal over de lijn nog 50 seconden voor Herakles. En dat is niet veel. Ik kijk hier op de monitor naar die verbeterde gezichten in het vak van Herakles. Van die supporters. Daar komt nog één kans. Daar komt de goal. Ja! 4-2 voor Herakles. Het volksfeest in Almelo is compleet. Het is Gordien die het doelpunt maakt. De invallers maken dus het verschil bij Herakles. En zeiden we nog: ja, er is niet zo heel veel voor uh, Peter Bos aan uh, wisselgeld op de bank. Nou, Brunsen, Gourier, Gourier, hoe die ook heet. Hij is nu al onsterfelijk. De man die in de winterstop overkwam. Want hij maakt de vierde voor Herakles in deze wedstrijd. En kijk die ontlading bij die mannen uit Almelo. Wat prachtig dat Herakles zich mag gaan melden in die finale. Het is een ploeg die je het allerbeste gunt. En uiteindelijk ook eens een keer een absoluut succes gunt. En dat gaat nu gebeuren. Iedereen van Heracles in het veld, ook de wisselspelers. Maar goed, er moet nog wel even worden afgetrapt. Maar het vierde doelpunt van Heracles is een feit. Natuurlijk wordt er gerommeld achterin bij AZ en wordt daar optimaal van geprofiteerd door Heracles Almelo. Het gebeurt bij een ingooi vanaf de rechterkant. En dan wordt Bruns daar vrijgespeeld en legt hij terug op die vrijstaande Gourier en die trapt de bal binnen achter Esteban 4-2. Heracles wordt de tegenstander voor PSV in de bekerfinale op 8 april. En dat zullen ze weten in Almelo. Het zal daar nog heel lang onrustig zijn. En AZ gaat zijn wonderlikken hier in Altmaar. Een mooi voetbalfeest dat uiteindelijk eindigt in een overwinning en een finale plaats van het Nationale Bekertoernooi voor Heracles Almelo. Einde van deze NOS Langs de Lijn. We bedanken de collega's van het Oog dat ze zo lang hebben gewacht op ons. U krijgt nu eerst het NOS Journaal en dan met het Oog op morgen.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 De computers van ProRail vielen uit en het lukte niet om over te schakelen naar het backup systeem, zegt het bedrijf. Door de storing konden de scène en wissels niet worden bediend. De problemen waren vanochtend het grootst, maar ook nu rijden in de randstad nog minder treinen dan normaal. Zangeres Whitney Houston is overleden door een combinatie van verdrinking, een, zwart, een zwak hart en cocaïnegebruik. Dat blijkt uit een rapport over haar lijkschouwing dat de politie van Los Angeles heeft vrijgegeven.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 Daarom is besloten Sir Seance van betaling aan te vragen. Er waren gesprekken gaande met een mogelijke investeerder, maar die zijn op niets uitgelopen. In totaal heeft Selectis 15 vestigingen. Het luchtvaartthemapark Aviodroom in Lelystad wordt overgenomen door de Libema Groep uit Rosmalen. Dat meldt Omroep Flevoland. Libema wilde het bericht niet bevestigen, maar geeft morgen wel een persconferentie. Libema exploiteert verschillende attractieparken op vakantieparken... waaronder Bergen en Autotron Rosmalen. Aviodroom werd in november al failliet verklaard. Het themapark gaat mogelijk al met Pasen alweer open. Werknemers die hun baas beledigen op Facebook mogen worden ontslagen. Die conclusie valt te trekken uit een uitspraak van de kantonrechter in Arnhem. Een werknemer van Blokker scholt op Facebook zijn baas uit... en zijn werkgever kwam daarachter en ontsloeg de man...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 Het weer. Vannacht is het helder met plaatselijke mistbank. De temperatuur daalt tot een graad of vier. Morgen volop zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Ook in het weekend houdt het mooie lente weer aan. Dit was het NOS Journaal. Zondag 22 april is het weer zover.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden, binnen zit Chris Keijnen. De NS is hoofdsponsor van de Boekenweek. Dus laat u niks wijsmaken over computerstoringen of zo. De Spoorwegen wilden gewoon dat iedereen in de Randstad vandaag lekker de tijd had om een boek te lezen. Goedenavond en welkom bij een licht gekortwiekt oog. Waar hebben we nog tijd voor? Mali gold in Afrika als een toonbeeld van democratie. Maar vandaag werd er een staatsreep gepleegd. Zometeen krijgt u de achtergronden. Uh, en geluk, dat is iets waar je vooral niet te hard naar moet streven... zeggen twee gasten later in deze uitzending. Filosoof Koen Simon en student, neuro, student neurowetenschapper Jeroen van Baar. En morgen sluit de aanmeldingstermijn voor het voorzitterschap van de Wereldbank. Dus als u nog mee wilt doen, moet u snel zijn. Maar Zweden van Wijnberg laat zometeen zijn licht vast schijnen over de nu bekende kandidaten. Dat allemaal zometeen na het nieuws van vandaag. Donderdag 22 maart. De schutter van Toulouse is dood. Mohamed Mera verschanste zich gisteren in zijn woning... nadat hij bij drie aanslagen zeven mensen had doodgeschoten. Na een belegering door de politie werd Mera door het hoofd geschoten... toen hij uit het raam van zijn flatsprong. sprong. En de einde van het episode is dat Mohamed balcon, toujours in tirant. Als hij op arrivé zon sol, il hij mort. De man zou een moslim-extremist zijn die getraind was in Afghanistan en Pakistan. Hij was bekend bij de Franse geheime dienst. President Sarkozy noemde de moorden het werk van een monster en een fanaticus. Ces crimes zijn die van monster en een Tijdens de gele ochtendspits rennen geen treinen van en naar Amsterdam en Schiphol. Tienduizenden reizigers stonden te vergeefs te wachten op lege perrons. De oorzaak had voor de verandering eens niet met het weer te maken. Het was nu een computerstoring. Door een technische storing in het bedieningssysteem... is er op dit moment geen treinverkeer mogelijk van en naar dit station. Wij houden u zo spoedig mogelijk op de hoogte. En zoals altijd ging juist dat helemaal verkeerd. De oorzaak is uh, nou, dat in de, de hectiek van het geheel uh, gekeken moet worden... naar wat, uh, wat er uh, toch aan de reiziger verteld kan worden... terwijl je het gewoon eigenlijk nog niet weet. Een informatie die de NS wel had, namelijk dat er bussen ingezet zouden worden... wilden ze niet delen met de reizigers. Wat wij ook belangrijk vinden is om onze klanten niet blij te maken... met een dode bus en hun verwachtingen te, te managen. Daarom hebben we daar wel degelijk bussen gereden, maar we hebben dat niet van de daken geschreeuwd. Want er waren niet genoeg bussen. En de spoorwegen waren bang dat er een te grote toeloop zou ontstaan. Amsterdamse taxichauffeurs roken hun kans op een mooie dagomzet. Het voorbeeld dat ik hoorde was zes mensen in een taxi uh, gezet die ieder 60 euro moesten afrekenen. Dus nou, dat telt op tot 360 euro voor een ritje wat normaal 50 euro hoort te kosten ongeveer. In Leuven zijn de kinderen begraven die zijn omgekomen bij het busongeluk in Zwitserland. De dienst was voor de overleden kinderen en docenten van de school in Heverlee. Als school zijn we enorm geschokt en verdrietig. Verdriet om Sebastian, Bavo, Clara, Sarah, Sonja, Joachim en Victor... Hoe verdrietig ook, na het drama moet iedereen wel weer door... zegt de echtgenote van een omgekomen docent. Grijp het leven vast, omarm het. Meester Frank zal altijd trots zijn op jullie allemaal. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Nieuws vanmorgen, dan in de krant. Gelezen door Freddy van Tijn. De eurolanden moeten hun nieuwe permanente noodfonds verhogen... van 500 naar 740 miljard euro. Pas dan krijgen de markten weer vertrouwen in de eurozone... en zal het Internationaal Monetair Fonds een oorlogskas eveneens versterken. De Volkskrant schrijft dat dat in een vertrouwelijke nota staat... aan de Europese Commissie... die volgende week door de Europese ministers van Financiën wordt besproken. De Britse haatsjeik Haytam al-Haddad komt volgens de Telegraaf weer naar Nederland. Hij is een van de sprekers tijdens het Nationaal Islamcongres. op 8 april is dat in Amsterdam. De Londense sheik is in eigen land zeer omstreden. en lang niet overal welkom door zijn extreme opvattingen. De vorige keer wilde een Kamermeerderheid hem de toegang tot Nederland ontzeggen. Het AD schrijft dat personeel van 40 jaar al wordt afgeschreven... door de meeste bazen, blijkt uit onderzoek door de Radboud Universiteit... dat morgen wordt gepresenteerd. Volgens 70 van de chefs moet de gemiddelde leeftijd... van een afdeling onder de 40 liggen. De pers trof op internet een foto aan van een fractiemedewerker... van de ChristenUnie in Oud-Beijerland in het uniform van het Israëlische leger. Jaarlijks blijkt deze van Pelt drie maanden vrij te nemen... om in Israël vrijwilligerswerk te doen... Onder andere in dat Israëlische leger. Van Pelt zelf ziet er geen probleem in. Evert van Straten neemt afscheid als directeur van het Kruller-Muller Museum. Reden voor het Nederlands Dagblad voor een interview. Kunst botst met het geloof dat er één waarheid is, zegt van Straten daarin. En om een belangrijke positie in de hedendaagse kunst in te nemen... moeten christelijke kunstenaars wel met heel interessante argumenten komen. De Volkskrant schrijft over BioWare, een van de belangrijkste spelontwikkelaars van dit moment. Die is gezwicht voor kopers die ontevreden zijn over de afloop van Mass Effect 3. Dat is het laatste deel van een spel over de strijd tussen de mensheid en een boosaardig buitenaardse ras. Na een petitie via Facebook gaat BioWare de inhoud aanpassen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. dat met Our Day Will Come. Het Afrikaanse land Mali staat bekend als stabiel en democratisch. Toch heeft hier de afgelopen nacht een staatsreep plaatsgevonden. Eerder op de avond sprak ik met Moussa Fofana. Hij is geboren en getogen marinees, maar hij is net enkele weken geleden verhuisd naar Jordanië, maar heeft veel contact met het land. En ik vroeg hem hoe het op dit moment is in de hoofdstad Bamako. Ja, uh, yeah, het schijnt dat de situatie nu rustig is now, uh, in Bamako. Ja. Ja. Uh, ze hebben wel uh, de avondklok opgeroepen, maar uh, uh, nah, de situatie is rustig. En, uh, ja, mensen gaan wel op straat, niet veel. Uh, er zijn niet veel problemen. Er zijn wel uh, schoten in de lucht. Uh, verder uh, ook plunderingen zijn geweest uh, in de middag. Er ja, zouden plunderingen zijn geweest bij het paleis van de president. Bij het paleis van de president en ook uh, op andere plekken in Bamako. Maar niet, dat was ook niet zoveel. En dat zijn militairen die geplunderd hebben? Dat uh, hebben we wel gehoord, ja. ja. ja. En uh, hoe voelt u, uw familie? Ik neem aan dat u contact hebt met familie. Hoe voelt u zich onder de situatie? Oh, iedereen is uh, rustig eigenlijk. Uh, het... Volgens de informatie die we hebben, uh, één persoon is uh, dood en veertig uh, mensen zijn gewond. Uh, verder uh, zijn er niet uh, zoveel uh, bloed vergeten. Nee. Kwam de staatsgreep voor u als een verrassing? Uh, niet echt. Gezien uh, de situatie, uh, gezien, gezien de manier waarop uh, de president uh, de situatie in het noorden... De, de, de oorlog tegen de rebellen heeft uh, behandeld. En gezien ook uh, de, de, de corruptie uh, in het land. Het is niet uh, een verrassing, nee. dat, zei, dat is de oorlog met, uh, met opstandige Tuaregs in het noorden van Mali. In het noorden, ja. En het is ook niet de eerste keer dat uh, die uh, mensen van het leger... Uh, ...hebben geprotesteerd tegen het feit dat ze niet genoeg munitie hebben niet genoeg wapens hebben. Want hebt u daar eerder al iets van gemerkt in Mali? Ja, eind januari al is er een protest geweest... van de vrouwen van uh, militairen. Uh, die hebben dus geprotesteerd uh, in Bamako. En uh, ze hebben ook de president ontmoet... en hebben ze tegen hem gezegd dat ze niet blij zijn... met de manier waarop... Uh, hun uh, mannen uh, zijn uh, naar het uh, front uh, gestuurd zonder wapens om uh, uh, um te vechten. Ja, dus hoe denkt u uiteindelijk dat, dat het merendeel van de bevolking hierop uh, uh, reageert? Is men bang of is men opgelucht? Ik denk dat men uh, een beetje opgelucht is. Mensen zijn niet bang en ze uh, zijn een beetje opgelucht, want die situatie was niet goed. Goed. Uh, dank u wel, meneer Forfana. Ja, geen dank. Ja, dat was Moussa Fofana, geboren en getogen Malinees. Martin van Vliet is Mali-onderzoeker bij het Afrikaanse studiecentrum aan de Universiteit van Leiden. En hier in de studio, goedenavond. Goedenavond. Wie is er verantwoordelijk voor deze staatsgreep? Ja, dat is op zich best opvallend. Um, normaal gezien zou je verwachten een, een grote generaal, of een, um, een luitenant, ja. een hoge militair... Het is eigenlijk begonnen als een muiterij van een dertigtal uh, onderofficieren, gewone soldaten eigenlijk, die dinsdag zijn uh, begonnen met een muiterij in Kati, een klein dorp, ongeveer 20 kilometer uh, vanaf Bamako. En die zijn eigenlijk doorgestoten uh, naar de nationale televisiezender, radiozender, presidentieel Paleis uh, aangevallen. En tot voor zover nu bekend zit er niet een, uh, een grote. Uh, politicus om een grote uh, generaal achter. Maar is het dan een beetje een, een uit de hand gelopen muiterij? Uh, dat is, dat is een, een, een mogelijke lezing. Kijk, het is, het is natuurlijk vannacht gebeurd, dus mm -hmm. het, het blijft speculeren. Um, maar het is overduidelijk een opvallend fenomeen dat het vooral jongeren uh, zijn die enorm gefrustreerd zijn over de middelen waarmee zij uh, toch tegen een vrij goed bewapend. Uh, rebellenleger en steeds groter wordt het uh, rebellenleger ja, het op zijn, moeten nemen. Dat zijn de opstandige Touaregs in, in het noorden van Mali. Daar is al in, in de loop van de malinese geschiedenis sinds de onafhankelijkheid vaker onrust geweest, vaker gevochten, jarenlang soms. Uh, waar, waarom vindt deze staatsgreep dan nu op dit moment plaats? Uh, de belangrijkste directe aanleiding is denk ik toch uh, een grote frustratie uh, binnen het leger die zich de afgelopen weken in het noordoosten van Mali uh, ertoe heeft geleid... dat een paar honderd uh, soldaten tegen het bevel van hun uh, oversten... geweigerd hebben om te vechten tegen de rebellen... en eigenlijk een paar steden hebben opgegeven. En dat komt omdat ze te slecht bewapend zijn? Te slecht bewapend, maar... Of zijn die rebellen te goed bewapend? Dat zou je ook kunnen zeggen. Nou, daar kan ik zo nog iets over zeggen. Yeah. Maar in, in eerste instantie te slecht bewapend. Uh, de, heel veel soldaten klagen, ook in de media... Uh, informeel ook uh, te, tegen vrienden, over uh, vriendjespolitiek. Hm. Um, ze klagen dat ze door uh, een, een simpel tekort aan uh, brandstof... soms uh, vrienden van, van hen uh, als slachtoffers uh, zien, uh, zien vallen. Dus dat. Um, de andere kant van het verhaal is dat door Mali... eigenlijk ook een beetje kind van de rekening is geworden... van uh, de oorlog in Libië... En um, de woordvoerder van de Toeregrebellen, rebellen uh, vrij trots op, uh, op televisie ook heeft aangekondigd... dat uh, honderden Toeregrebellen rebellen die aan de zijde van Gaddafi vochten... terug zijn gekomen en hun rebellengroep uh, hebben, um, versterkt. hebben versterkt. Ja. En heel met, veel wapens meegenomen. Met, met behoorlijk veel wapens. Ja, we hebben allemaal de, de beelden op televisie ja. gezien... Van die, van die grote wapendepots die, die daar in Libië stonden... Uh -huh. En uh, ja, de, de, die zijn dus een stuk sterker geworden En uh, nu, nu zei ik in de inleiding al, Mali staat bekend als een, een, uh, een van de meest democratische landen in Afrika. Een van de best functionerende democratieën. Klopt dat beeld? Komt hiermee nu een eind aan een voorbeelddemocratie? Nou kijk, als je naar, de, naar een aantal hoofdindicatoren uh, kijkt, politieke vrijheden... Uh, eigenlijk is Mali inderdaad ook als je kijkt naar de regio Ivoorkust... altijd wel een stabiel anker geweest in die regio. Um, ik heb wel een aantal artikelen geschreven... waarin ik een aantal trends uh, schrijf waar, die dat beeld wel nuanceren. De afgelopen tien jaar heeft de president... Uh, een vrij uh, subtiel autoritair bewind uh, geleid... waarin de hele politieke klasse achter hem aan uh, is gerend. Mm -hmm. En er dus heel weinig ruimte was om de kritiek die er in de bevolking echt al best wel een tijd lang sluimert... op de manier waarop de president omgaat met het probleem in het noorden... die kreeg niet echt uh, geen politieke uiting. Wat, wat is die kritiek precies, afgezien van die soldaten... die gewoon uh, niet de goede spullen hebben... Ja, een, een vrij basale taak van een staat is toch het, uh, het, het garanderen van de soevereiniteit, uh, van het beveiligen van, uh, van, van je inwoners mm -hmm. op het hele uh, maar territorium. Maar vinden ze dat hij te slap is geweest? Want hij was vooral van de dialoog. Hij heeft heel erg lang uh, de dialoog verdedigd en uh, ik denk dat hij uh, te laat heeft ingezien dat die strategie uh, absoluut niet, uh, niet voldoende werkte. Ja, en misschien ook wel wat corruptie... waardoor er niet echt genoeg geld naar wapens is gegaan? Uh, ik weet niet of dat er daardoor te weinig geld naar wapens is gegaan. Wat, wat wel heel duidelijk is. Kijk, je moet je voorstellen, dat is een gigantische zandbak, dat Noorden. Uh -huh. Alle douaniers die daar staan en uh, met, met, met, met touareg-rebellen... met islamitische rebellen, met drugshandelaren, uh, met mensensmokkelaars... Ja, dat, dat, daar, dat die mensen daar grenzen over kunnen. Uh, dat, dat zal niet altijd volgens de juiste visa en paspoorten gaan. Nee. Dat is duidelijk, ja. Even kort tot slot. De, onduidelijk nog nu wie, wie dit precies zijn en uh, wat hun bedoelingen zijn. Maar hoe gaat het verder, denk je? Nou, kijk, het, het, het blijft spreken. Het is vannacht gebeurd. Uh, wat, wat, wat ik vermoed is dat de komende dagen toch... Uh, kijk, ze hebben zelf de ambitie om door te gaan. Om een echt een overgangsregering te maken. En dan nieuwe verkiezingen uit te roepen... op het moment dat zij de orde in Mali hebben hersteld. Mm -hmm. um, het zal afhangen van de coalities die ze kunnen smeden... met andere belanghebbenden. Uh, het zal ook afhangen van de reactie van de internationale gemeenschap. En ik denk dat die tot nu toe Afrikaanse Unie... regionale organisaties, vrij duidelijk is geweest. Jongens, terug uh, je barakken in. En... Um, de macht teruggeven aan een, aan een civiele regering. Hoe snel dat gaat gebeuren hangt af van de komende dagen en de mm. onderhandelingen die ze met andere Malinese uh, belangengroepen gaan hebben. Oké, okay, dat blijven we volgen. Dankjewel, Martin van Wied. Zee. En dat verlangen. Christina Branco en Bluff waren dat met herinneringen aan later. Het is niet de vervulling, maar het verlangen zelf dat zin geeft aan het leven. Dat zegt schrijver en filosoof Koen Simon in zijn nieuwe boek... Wachten op Geluk heet dat, en dat verschijnt morgen. En alsof hij dat wist, schreef uh, de masterstudent... Neuroscience and Cognition in Utrecht, Jeroen van Baer... vandaag een column in de Volkskrant waarin hij stelde... dat het onvermoeibaar zoeken naar ultiem geluk ons juist niet gelukkig maakt. Middelmatigheid maakt gelukkiger, stond erboven. Ik ga met beide heren praten over over dat wat ongemakkelijke begrip. Geluk, goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Simon, u bent er ook. U zit elders in het land. Um, ja, Jeroen van Baar, hoe kunnen we ervoor zorgen... dat dit een uh, middelmatig ges gesprek wordt? Want ik begrijp dat ik daar het gelukkigst <laughs> van ga worden. Ja, nou ja, heb in ieder geval niet te hoge verwachtingen, zou ik zeggen. Dat is het belangrijkste. Nee? Nee. Want dan wordt het een beter gesprek van? Nou ja, dat niet zozeer, maar het is meer dat als je hele hoge verwachtingen hebt... dan is de kans ook groot dat die niet ingelost worden. En dat is natuurlijk teleurstellend. Ja, ja. maar als het een heel uh, mooi gesprek wordt... dan uh, is dat extra bevredigend, of niet? Ik weet niet of het extra bevredigend is. Als je het niet verwacht, wel hoopt, maar niet verwacht... dan is dat alsnog heel bevredigend. En ja, uh, is het omgekeerd het geval, wordt het een slecht gesprek... dan is het geen tegenvaller. Ja. zeg maar. Meneer Simon, is het inderdaad een uh, recept voor ongeluk... om uh, hoge eisen te stellen aan jezelf? Uh, nou, nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat als je, uh, zoals uh, de heer Van Baar ook schrijft in zijn, zijn uh, column in de Volkskrant, dat je als je het wil maximaliseren, als je het aller aller aller beste wil, ja, dan, dan, uh, dan ligt een desillusie natuurlijk op de loer. Maar het, het, het grappige is dat een desillusie altijd uh, aan de orde is. Want... Wij oh doen iets anders. Wij doen iets, het spijt me. Ja. Uh, we doen iets anders dan verlangen. De mens is gewoon een, een verlangend wezen. En um, ja, dat, dat vind ik dus het hele rare van, van, van het verhaal van Jeroen van Baar. Dat, dat hij zegt uh, dat je middelmatigheid moet nastreven. Nou, dat is buitengewoon paradoxaal zo niet tegenstrijdig. Want het is een onhaalbare uh, uh, onhaalbaar, uh, zwaktebot eigenlijk. Hoe kan ik. Middelmatigheid nastreven. Het punt is, de mens verlangt altijd. En voordat we iets verlangen, verlangen we gewoon. Zo, zonder meer. Ja, dat dat klinkt, klinkt misschien raar, want we denken altijd. We hebben een verlang... altijd een soort groot abstract verlangen in ons. Nog voordat ja. er überhaupt een object aangekoppeld is. Ja, u? Precies. En, het, en dat, dat voel je eigenlijk. Iedereen kent dat gevoel. Namelijk als je je verveelt. Als je je verveelt, dan. dan uh, heb je eigenlijk nergens zin in. Je kunt dan, als mijn zoon van drie zich verveelt... dan zegt hij, ik weet niet wat ik wil doen. En dan, nou, dan kan ik een hele rits dingen opnoemen... en dan zegt hij van alles, nou, daar heb ik geen zin in. Maar waar hij wel zin in heeft, is om ergens zin in te hebben. Dus, dat, dat is eigenlijk, dus als je je verveelt, dan voel je eigenlijk die, dat abstracte verlangen... altijd iets te willen. En dat kunnen we en... helemaal niet uitschakelen. Dus, dus we kunnen niet... Niet verlangen, zegt u. We kunnen dus. Nee. is dat hetzelfde nee, als niet kunnen kun streven, niet, niet <laughs> kunnen streven naar middelmatigheid? Nee, nou ja, dat. dat je kunt natuurlijk wel. Uh, ja, dat, dat zou in principe kunnen, maar het is, het, het, het, het is heel lastig, denk ik. Ja, ja. ja. <laughs> toch, toch nog even door uh, op die column van Jeroen van Baar. Want ja, jij, ja. jij zegt, Jeroen, uh, je, je hebt maximizers en. Uh, Satisfizers. Ja, klopt. Ja. Uh, wat, ja. Wat, wat, wat zijn dat precies? Nou, um, dat, dat, dat is een vrij oude psychologische theorie die nog steeds uh, uh, ja, wel, wel getest wordt en ook uh, gangbaar is. Uh, er zijn twee soorten mensen. De een is de maximizer en die wil alles uh, optimaal doen. Dus bij elke keuze die hij maakt, wil hij alle opties bekijken en daarvan de beste kiezen. Het onderste uit de kant. Het Onderste uit de kant halen, precies. Ja. En Satisficers ja, die zijn eerder blij met een optie die misschien niet het allerbeste is, maar ook goed genoeg is. En uit onderzoek blijkt dat die mensen, die satisficers... Uh, veel gelukkiger worden van het keuzeproces zelf. Dus ongeacht of je nou je optimale jas uitzoekt als je een jas gaat kopen... het feit dat je na één winkel een prima jas hebt gevonden en naar huis kan... daar word je veel gelukkiger van dan maar altijd tien winkels langs... en dan nog niks vinden dat, dat goed genoeg is voor jou. En, en dat is ook een beetje wat ik bedoel. Kijk, je, je kunt best verlangen om iets heel goed te doen... En, dat nastreven is natuurlijk heel nobel en, en belangrijk. Um, maar ik heb het gevoel dat mensen heel veel uh, bijna verwachten... dat ze het, het onderste ook uit de kant zullen kunnen halen. En, en uh, ze verlangen maar meer en meer. En ik denk dat het daar fout gaat. Ja, meneer Simon, is dat, klopt dat wel met uw stelling altijd, dan, uh, dat we altijd verlangen? Ja. Of staat dat er ook weer haaks op, toch? Uh, nou, nee, nee, op zichzelf zou je dit onderscheid kunnen maken. Maar ik vind het wel een vrij simplistisch onderscheid. En uh, ik zou het niet middelmatigheid willen noemen. Want uh, ik vind dit veel genuanceerder dan wat ik heb gelezen in de Volkskrant. Uh, uh, de, dat zijn mensen die dus plezier hebben in het kiezen. In, in, in, in het maken van keuzes zelf. Dat is eigenlijk al een beetje waar het over gaat. Van nou, je hebt dat verlangen. En eigenlijk. Uh, je beleeft dan in feite al plezier aan het verlangen zelf. Ja. Uh, dus. Maar goed, euh, afgezien daarvan, denk ik dat als je... Als je alleen maar van die tevreden mensen hebt, dat uh, uh, nou stel je nou een middelmatig uh, mens voor. En je hebt een voetbalteam met alleen maar middelmatige mensen die uh, ook nog eens een verder middelmatig werk hebben. En middelmatige vrouw en, en noem het maar op. Uh, dan, dan, dan, dan. Ja, ja, ja, dat is wel een beetje het doel, toch? Van, uh, van, uh, de, de, daar zouden we gelukkig van worden. Dan denk ik dat. Uh, dat, dat we niet echt heel sprankelend voetbal zullen zien. Nee, dat denk ik ook. Nee, niet. Nou ja, goed. Het, het gaat er natuurlijk ook niet om dat je in alle facetten van je leven heel sprankelend bent en heel goed bent. En ik, ik heb het gevoel dat de norm nu een beetje verschuift naar, naar alsmaar het allerbeste moeten kunnen ook. En, en dat zien we op tv. En um, op sociale media worden, worden goede prestaties heel erg aangeprezen. En, dat betekent dat, dat mensen ook ja, bij de zelf zijn. Daar ben ik ben ze... het wel met een je eens. Ja, dat, nou ja. dat, dat maximaliseren, dat, dat, dat, dat is natuurlijk een probleem. Maar uh, dat is denk ik ook een beetje. Uh, uh, dat ligt ook een beetje aan de tijd. Kijk. We hebben, dat komt eigenlijk meer door de secularisering. Hè? Dus, um, we leven in een tijd waarin er niet meer een hele duidelijke gedeelde norm is. En dat we een vorm hebben aan ons leven die vanzelfsprekend is. We geloven en niet daardoor meer in... allemaal in dezelfde God, om het simpel nee, te zeggen. Nee, ja. ja, precies. Maar niet alleen maar in dezelfde God, maar je nee. hoorde dan bij een ziel En die mm -hmm. ziel gaf een hele mm -hmm. vanzelfsprekende vorm aan je leven. Nou ja, dat, dat is er niet meer. We moeten en het allemaal dus... zelf doen. Ja, je moet dat zelf doen. En, en dan ga je dus denken van nou, dan, dan, dan zoek ik wel uh, naar het maximale geluk uh, door, door gewoon een doel na te streven. En dan is niet, de oplossing is dan niet van nou, laat ik iets minder streven. Want dat streven, dat gebeurt wel. Nee, je moet dus op zoek naar een nieuwe vorm in ja. plaats van dat je minder gaat streven. En dus ik... hoe, ziet die, hoe ziet die eruit? Ja, dat, dat, is, dat, is inderdaad, uh, dat is inderdaad lastig, maar dat ziet eruit. Bijvoorbeeld uh, door te trouwen uh, je, geeft je al uh, vorm aan je leven. Hè? Dus je, je, je maakt daardoor die toevallige relatie die je hebt met je vrouw... Uh, maak je iets meer uh, tot, tot een object, tot iets bijzonderder. Hè? Je kunt er naar kijken en je kunt er dus ook in, in zekere zin meer naar verlangen. Uh, uh, maar dan stel je er je... ook hogere eisen aan dan vroeger. En dat is dan weer een recept voor ongeluk, of niet? Uh, waarom hogere eisen? Nou, dat weet ik niet, omdat, omdat dan alles daaruit moet komen... omdat er geen vervulling is in, in de hemel later of uh, troostende God. Nou ja, kijk, uh, zodra je dat niet meer gelooft... dan kun je er ook niet in gaan geloven. Dus dat, dat, ik bedoel, dat, dat is gewoon... Uh, ik, ik, we kunnen niet voorstellen, laten we allemaal weer gaan geloven. Dus, dat, <laughs> dus we moeten ons neerleggen bij het feit dat ja. er secularisering is. En, ja. en ik zeg alleen maar verlangen, daar moeten we ons bij neerleggen... want dat doen we altijd, voluit... Ja. Nooit, de, de knop staat nooit een klein beetje op middelmatig. Die gaat altijd ja. vol uit. En we ja. moeten daar een beetje vorm aan geven. Ja, nou, nou, nou uh, be begreep ik uh, uit wat ik in de gauwigheid. Want ik heb niet van kaf tot kaf kunnen lezen. Uh, in, in uw boek heb gelezen. dat u eigenlijk zegt dat dat verlangen, dat is veel belangrijker dan, dan de vervulling. Want die vervulling, die, die lost dat verlangen nooit in. Dat valt altijd toch op een bepaalde manier weer tegen. Of, een, of anders is er altijd wel weer een ander verlangen, of een ander object. Want dat verlangen ja, gaat ja. altijd maar door. Ja, maar kijkt, precies, uh, mijn simpelste ja. al zeggen, toch, dat ja. als er nooit iets vervuld wordt... als ik altijd maar alleen maar blijf verlangen... dat ik dan toch behoorlijk gefrustreerd raak en niet heel gelukkig word. Of vergis ik me nee. daarin? Nee, nou, nou ja, dat lijkt, me, dat lijkt me heel juist, dat klinkt logisch. Het, het punt is dus om te zorgen dat je, uh, dat je de desillusie een klein beetje uh, weet uh, in toon weet te houden, laat ik het zo zeggen. Dat uh -huh. is eigenlijk het enige door wat je kunt doen. Door minder te verwachten toch? Ja, ja, ja. Nou, nou, nee, <laughs> ja, nee dat, dat, dat denk ik niet. Dus door eigenlijk gewoon meer vorm te geven en niet, ja. niet minder te verwachten. Goed. Nou, nou ga ik het nog iets ingewikkelder maken... door nog een derde partij bij te halen. En dat is ook echt een partij, want morgen wordt ook nog... een politieke partij gelanceerd. De Partij voor het Geluk. En een van de initiatiefnemers is Riens Ritskes. Hij is aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Waarom Goedenavond. hebben we daar een partij voor nodig? Kunnen we dat niet zelf gelukkig worden? Uh, ik denk dat we dat echt zelf moeten doen, maar de overheid kan daar, uh, heeft onderzoek aangetoond, uh, een belangrijke rol in spelen. En daarom is een partij voor geluk heel erg noodzakelijk. Want hoe moet de overheid ons gelukkig maken? Uh, de overheid kan ons niet gelukkig maken, maar kan wel randvoorwaarden scheppen. Uh, het onderzoek van uh, professor uh, Ruud Veenhoven van de Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft heel duidelijk aangetoond dat er een relatie is tussen een goed functionerende overheid en gelukkige burgers. En... Dus de overheid kan randvoorwaarden scheppen die ervoor zorgen dat wij burgers gelukkig kunnen zijn. Noemt u er eens een? Zonder, middel, zonder middelmatigheid, wat mij betreft. Maar noemt u eens een randvoorwaarde? Uh, een randvoorwaarde is bijvoorbeeld goed onderwijs. En dan kun je zeggen, van, nou hebben we in Nederland dan niet goed onderwijs? Dat hebben we wel. Maar uh, Denemarken is een van, van de landen hè, die al sinds jaren dag tot de gelukkigste landen in het wereld uh, behoort. En daar is het onderwijs nog significant beter. Ja, meneer Simon, denkt u dat het gaat helpen? Een politieke partij die voor ons geluk gaat zorgen? Die onderwijs... Uh, nee, nee, ik zeg ik vraag het aan meneer Simon. Ja. Nou, uh, nee, nou, nee, ik, ik vrees van niet. Ik vrees eigenlijk het ergste als... politieke uh, een, als, als partij. Vrees u daar het ergste van? Nee, nee. Ja. Uh, nee, van het onderwijs niet. Nee hoor, nee, nee, nee. Onderwijs, nee, onderwijs en ik, ik... Van, van... ik denk dat uh, onderwijs en, en politiek uh, ons uiteindelijk gelukkig zullen moeten maken. Uh, trouwens, we hebben helemaal geen plicht om gelukkig te worden, maar afgezien daarvan, um, ik vrees een beetje voor een, uh, een uh, ja. Uh, een beetje een Big Brother-achtige toestand als je, als je de partij nee, voor, vrede, voor vrede, geluk. Vrede want, want ik heb zelf drie jaar in gewoond. Ja, dat is gewoon hop, ook hop. een ervaring gegeven. Daar is de overheid geen Big Brother. Daar is de overheid een instituut wat zorgt voor goed onderwijs, voor permanent education. Ja. maar ik geloof niet ah, dat, nou, er, kijk, ik geloof nee, dat nee, er iemand de, tegen goed onderwijs is. Ik nee, niet dat we dat zijn niet tegen goed onderwijs. onderwijs en we zijn ook niet tegen geluk. Maar de wijze waarop Partij voor de Geluk aan de gang wil. In uw eerste zin heeft u het al over uh, onderzoek heeft aangetoond dat. Ja. ja. Um, en, en, dus is u bent dat filosoof, het... u weet ook dat wetenschap een, een belangrijke... Laat, laat, is... laat meneer Simon ja. even zijn zin Ik zou inderdaad graag even uitpraten, maar... Um... Ik denk dat als we een uh, samenleving willen die op basis van alleen uh, sociaal-wetenschappelijk onderzoek wordt, uh, uh, uh, bij elkaar wordt gehouden. Dat je dan niet uh, het geluk krijgt wat je, wat je wilt hebben. Nee. Nee. Goed, uh, het, het is een uh, iets te complex onderwerp voor deze uh, <lacht> uh, wat gekortwiekte ooguitzending. Uh, dus ik moet het hier helaas bij laten. Meneer Simon, uh, meneer Risma en uh, Jeroen van Baar, hartelijk dank. Graag gedaan. Graag gedaan. En want we hebben nog... Tijd voor één klein ander onderwerpje. Morgen sluit de aanmeldingstermijn voor de nieuwe baas van de Wereldbank. De huidige president Robert Zulik neemt deze zomer afscheid. Economist Weder van Wijnbergen, ooit zelf werkzaam bij de Wereldbank. Goedenavond. Goedenavond. Zijn er veel kandidaten naar voren geschoven? Uh, nou, ik begrijp wat ik wil Drie. Eén um, uit Amerika en twee uh, uit de, het zeg maar, vroeger heet, de derde wereld in Latijns-Amerika en Afrika. Ja, en uh, dan, dan is het een beetje net als bij voetbal, alleen winnen hier niet de Duitsers, maar hier winnen altijd de Amerikanen, hè, geloof ik. Uh, ja, dat is eigenlijk zelfs vroeger nooit een lees geweest. Er is uh, toen ze opgericht werden, de IMF en de Wereldbank, afgesproken dat het uh, IMF altijd door een Europeaan geleid zou worden en uh, de Wereldbank ook door een Amerikaan. Dat is ook altijd zo geweest. Uh, dus zelfs een, nou, een jaar of wat terug is er een nieuw IMF-naast geweest, dat was bij mevrouw Lagarde, de Franse Financiënist. Uh -huh. Um, maar er is een toenemende mate. Sparien, ja, dat spiegelde de machtsverhoudingen van 1948. Die tijd dat ze opricht, 1948. Ondertussen is dat nogal veranderd. Dus er is een toenemende mate druk. En ja, officieel ook overeenstemming. Alleen in feite gebeurt het niet zo. Nee. Om daar uh, ja, gewoon op, op, op competentie te gaan selecteren. En um, dus daar ook kandidaten van buiten die landen toe te laten. Want als dat er... is dus niet gebeurd bij het IMF. En nu bij de Wereldbank hoeft afwachten. Ja, en als er op competentie geselecteerd zou gaan worden. Wie zou het dan worden, wat u betreft? Nou, de kandidaten zijn op zich eigenlijk alle drie wat goed. Ik denk dat die de mevrouw Nigeria en de en daarna een hele moeilijke naam... Ja. ...hoog ogen zou voeren. Hoog ogen zou gooien. Die heeft een geweldige ervaring. Ze is minister in Nigeria ja, momenteel. Ze is uh, managing director van de Wereldbank zelf geweest. dus kent de institutie heel goed. Uh, komt uit Afrika. Uh, allerlei voordelen. Ja. Um, Laura Tyson... Is niet een spectaculaire benoeming, is een so, nou ja, bekende econoom. is, is het toch leraar Berkeley geweest, maar geen echte spektakelmevrouw. Een belangrijke adviseur van, van Clinton geweest in de tijd? Hè? Ja, ze ja. heeft in de council of economic advisors gezeten, dus dat is de groep als, als formele adviseurs die gewoon in Washington erbij zit. Mm -hmm. um, zo, in die zin is ze adviseur van Clinton geweest. Dat is een belangrijke positie. Uh, ja, verder, maar ze heeft een minder, uh, ze heeft zeker veel minder ervaring. Ze is niet een hele bekende econoom en ze heeft geen ervaring met het managen van grote instellingen. Wat natuurlijk die Nigeriaanse mevrouw, die mevrouw wel heeft. Ja. En ze zit ja. ook niet op het niveau beleidservaring dat uh, Nicosi wel heeft. Ja. Maar u zegt er is geen twijfel aan dat deze keer toch de Amerikanen dat weer door gaan drukken. En hoe drukken ze dat dan eigenlijk door? Ja, ze hebben een veto, ze kunnen alle andere mensen vetoen. De afspraak, de formele afspraak is nog steeds dat het een Amerikaan zal worden. Uh, alleen bij elke keer, wordt, uh, elke keer dat er weer een Amerikaan benoemd wordt, komt het toch steeds dringend op. van, jij moet daar niet een keer vanaf. Uh, de AMF was eigenlijk ook uh, het plan om nou deze keer iemand anders te benoemen, als het puntje op het paardje kwam, was het toch weer niet. Het was een uitstekende Mexicaanse kandidaat die het niet we weten niet hoe het nu zal gaan. Uh, hmm. Eigenlijk heeft men al gezegd uh, in de woord van de, de, de, van de, de groep van directeuren van de Wereldbank... dat het toch een keer opengegooid moet worden. Maar als ze dat gaan doen, dat is afwachten Dat zullen we in april weten. Ja, in april. Want morgen worden, wordt de kandidaatstelling gesloten. Maar in april pas uh, de benoeming bekendgemaakt. Hartelijk ja, dank. Uh, ja. Hartelijk dank, meneer Zweden ja. van Nijbergen. En dit was uh, met het oog op morgen een, een wat gekortwiekte uitzending. Dus nogmaals op deze donderdagavond. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Thijs van den Brink. En straks is er Casa Luna. En daarin zit Kilian Wawu van voormalig van de ABN Gute Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog zu zeggen had, dauert een sigaretten.